En hier is zeker al met jou als je dit zedetje nog een keer gaat draaien. Dan haal ik die strandkorrels er even vanaf. Ja, of, of hoort er dat ja, zo? Ja, ik heb hem natuurlijk op het strand gedraaid. En dan krijg je het zit er allemaal zand op. Heb ik meer gewoon. Het is een red nummer. Maar je zou bijna denken dat het erin hoorde. Maar dat was het niet. Ryan en de Dolce Vitoorde aan het begin van het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. En daarin gaan we onder meer doen. Het uh, volgende. Ja, ja, we gaan nog even de, de bioscoop agenda van het circus uh, doornemen. Uh, ik hoop dat ik nog tijd heb om wat, uh, wat sp uh, buitenlandse sportnieuws uh, te kan voorlezen. We gaan nog even naar Trace uh, Mickey's. Even terugkijken op de bar battle van afgelopen donderdag. Zo, die was uh, succesvol. Voilà, dat was een geweldig succes. Wat een feest. Uh, dus dan gaan we nog even kijken hoe dat allemaal afgelopen is. Uh, even met de agenda heb ik al gehad. Nou, uh, nog genoeg nieuws. En van de week de Telegraaf, Marjan, Aaltje en Emmy stonden daarin. Ja, met een drukkie voor mijn clubje. Ja, het schijnt ook al internet te staan of zo. Als we hem binnenkort hebben hier bij CFM, dan gaan we hem veelvuldig draaien. Dan hoor je hem gewoon continu loskomen. Dit is ook zo leuk, hè? We hadden hier vandaan. Tietje in en dingerdong. En dan wordt er voor twee uur in één keer drie uur. VFM. al twintig jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij.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 Circuszandvoort.nl Voor de totale programmering. Er is weer voldoende te zien. Dus in de enige bierschap van Zandvoort aan het gasthuisplein. Hier de shouts.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 Die er door de ver verdediging heen. Gaf een heel wijs slim bleeppuntertje over de keeper heen. En brengt zijn plot weer op voorsprong. Er staat dus nu op dit moment al 3-4. Zo, wat de doelpunten. Uh,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 die spelen altijd aan de zijkant. En uh, zowel uh, Gira Kool, die had het heel erg moeilijk ermee. En, maar ook uh, Stijn Stobbelijn, die is wel... Uh,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 Oh, helemaal vijf voor de keeper. Kopt, uh, even kijken. Nummertje. Nou, dat is, doet er niet zoveel toe. Oh, dat is uh, Riemijer, de, de aanvoerder van Zop. Uh, van die het uh, tweede doelpunt van Zop uh, aantekende. Die kopt daar uh, voor de doellijn. En dat is niet Riemijers, absoluut. Nee, Neem maar voor mij aan. Kiro Kool, mag hem weer uitnemen. Ver weg. naar, even kijken. Ja, komt hij er overheen. Dit is het einde van de wedstrijd. Hij sluit drie keer. Nee.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 Er staat helemaal niemand dichtbij, maar Bas kan redelijk vergooien En gooit daar richting hans je Berg, die loopt uit de duwen. Ja, ziet een goede schijfzetter er overigens. Helemaal goed, niks mis mee. Heeft voor Santwoord twee gele kaarten getoond. Uh, dat was ook echt wel nodig. En dat is ook helemaal niks mis mee, dat mag wel gebeuren. Bal is ondertussen genomen. Zet heeft natuurlijk haast in. We voelen natuurlijk ook dat de wedstrijd niet zo gek lang weer zal duren. En dan kan er weer eentje vijf van de keeper. Ah, ah, ah, ah. ah. Nou, ik denk dat uh, Joris Miette twee engeltjes op z'n lat heeft zitten. Want ook dit was een 100% kans. Um, even kijken, Michel Menjo en Stijn Stobbelaar, die uh, liepen elkaar in de weg. En de bal kwam ineens voor de voeten van de nummer 6, de man van het tweede doel van doelpunt van Zuidoost-Beemster. En weer kol. Kol weer, als ver wegschieten. Naar, even kijken. Patrick van der Oort te door, probeert hem door de koppen. Uh, dat gaat een berg achteraan, maar die wordt goed uitverdedigd. Via de keeper kan die bal weer het veld ingegaan. Hij uh, kan dus gaan bouwen aan een avond, tenminste al iets wat op een avond moet gaan lijken. Want daar is een heel wilde trap ver weg gespeeld en wordt weggekocht. En Michel Hormenjo kan die bal nog net uh, glijdend over de zijlijn krijgen. Met gevolg dat uh, de gastheren en Feyworp hebben ter hoogte van het 16 meter gebied van onze eigen plaatsgenoten alles. Kom maar, de verre voors, diepe voors en de hoge oh. Zo, wat gebeurde er nou, joh? In één keer de, de verbinding weg. Nee, we zijn, we zijn in de uitzending. Nee, nee, hij is in één keer helemaal Dacht Dag Joop. Dus dat was Joop. Nou, we gaan nog een plaatje zo dadelijk weer contact met jou zoeken. volgende keer weet je hem bij Raadje Plaatje. Je weet dan weet ja. je precies dat dit de ja. shirts zijn. En benen, ik tell me your plans. Ik heb die LP nog liggen. Echt waar? Ja. Gewoon het echte originele vinyl? Ja, originele vinyl. Leuk, moet je een keer meenemen bij Mo in de Muziekboulevard? Doe ik, doe ik. Helemaal goed. Uh, nee, we proberen kortzachtig nog verbinding te krijgen met Joop. <laughs> ik volgens weet niet wat er gebeurd is. Er is de batterij door, maar... op, maar uh, we willen toch even kijken of, we die, uh, of de einduitslag. Inderdaad, of de rekening niet betaalt, hè? kan ook. Ja, nou, ah. Weet je maar uit.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 Oh, wat was er? Nou, ja, ja, geen idee. In een keer een uh, hele hoge piektoon en het uh, was uh, over. Okay. Je bent trouwens blijven in de dus, uitzending dus, dus, nu. De wedstrijd is ondertussen afgelopen, jongens. Oh. En Zandvoort uh, wint dus met 3-4. Maar het zijn drie leuke punten. En eigenlijk ook niet minder dan wel. Want uh, het is in feite om des maar. Dit was wedstrijd 19-0. Er zijn er nog drie te gaan. Waarvan eentje toch wel leuk. En dat is altijd een heel spannende. Dat dus, is uh, Kennemerland tegen Zandvoort. Maar dat is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen. En dan blijven we gewoon volgend jaar in deze klasse voetballen.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 Boe, boe. Dus, uh, dat is minder. Dus en dan morgen, Schumacher. Morgen, Schumacher? Morgen, dat vermeldt het artikel niet. Oh. Maar uh, die zat volgens mij nog wel in de derde, derde kwalificatieronde. Die zal al zeven of achtste zijn. Net zoals twee weken geleden. Um, Forge, is dat dus morgenochtend 6 uur of 7 uur live via RTL 7? Jij gaat het live bekijken? Ik ga het live bekijken. Oh, kijken. dan moet je vroeg, vroeg naar bed gaan. Ja, vanuit. en dat hangt even van die klok. Als ik die klok vergeet, dan ben ik natuurlijk het haastje. Dus <lacht> ja. Luisteraars, autoliefhebber. Kun je net de laatste paar ronden meenemen. Zet, zet de, kijk goed hoe laat morgenochtend de live uitzending begint op RTL 7. En vergeet niet uw klok een uur.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 ja, nee, we week gaan... nog het casino groot, nog een keertje. En ja. dan de blote mannen. De blote mannen op 1 april, hè? En dat is geen grapje, geen april. hoor. Nou, dat is geen is... grapje, luisteraars. Nee, is het geen, is geen grap? Oké. Okay. Nee. Nou, we echt... gaan kijken naar ze. We gaan kijken naar ze. En oh, okay. we hebben nog een uh, mystery team, geloof ik.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 En jullie ook nog veel plezier hè? Oké, okay, no dankjewel. Doei, doei. Feeling better now that we're through. Feeling better, cause I'm over you. I've learned my lesson, they left the sky. And now I see how you really are You're no good, you're no good, you're no good Baby, oh no It's no good, baby, it's no good.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 Noemt u maar op een hele dag vol racerij.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 Vrijdag zes birdies en maar één bogie. Op de openingsdag waren er dat respectievelijk zes en vier. De nieuwe koplopers hadden voor de tweede ronde slechts 63 slagen nodig. Joost Luiten viel door de 69er, drie birdies, twee bogies, terug naar de 14e plaats. Dus de Nederlanders goed vertegenwoordigd in het zuid spanje Kijk, zo zal het graag, Albert-Jan. Ja, vandaag was het open huizenroute. En ik hoop natuurlijk dat er weer heel veel huizen verkocht zijn, want er staat er ook weer heel veel te koop. Nou ja, voor iedereen die uh, zijn huis te kopen heeft, deze platen. Ja, Lucifer, house for voor ja, zo. Denk ook aan een trainer. <laughs> zo ben ik dan ook wel je. Oh, ja. ook tot de laatste seconde laten horen. Oh, Waar je ook nog wat zegt. kan gaan kijken. House for Cell was dat Lucifer te samen met uh, Margriet Eshuis uit 1976 alweer. En het laatste plaatje was dat Albert-Jan...